De sport van deze maandag begint in Malaga. Daar maakte Ruud van Nistelrooy zijn afscheid bekend. In Zuid-Spanje eindigde een lange loopbaan met veel, heel veel doelpunten. Van Nistelrooy, van Nistelrooy, van Nistelrooy. Doelpunt, een groot doelpunt van Ruud van Nistelrooy. Terwijl de ene PSV er stopt, keert de andere weer terug. Mark van Bommel was in het Philipsstadion om zijn handtekening te zetten. onder een nieuwe verbindenis met de Eindhovense ploeg. En de ambities zijn duidelijk. Het is niet zo dat ik hierop af kon bouwen. Uh, het heeft ook niet met leeftijd te maken. In Italië zeggen je, je bent goed of je bent slecht. In Italia zijn ze nog steeds, je bent goed. Terwijl de captain van Oranje de zaken in Eindhoven afhandelde... was een groot gedeelte van de selectie al bezig met het EK. In Hoenderlo begon het Nederlands elftal aan de voorbereiding. En daar waren wat nieuwe gezichten te zien. Zoals Alexander Butner, die er eigenlijk helemaal niet hoefde te zijn. Nee, uh, in eerste instantie uh, ja, was het niet de bedoeling dat ik me ging melden. Maar uh, ik ben gebeld en uh, ja, ik moest hem me alsnog melden. Veel voetbal dus, maar ook de Ronde van Italië. En we gaan het hebben over een boek over intriges in de topsport. Genoeg te doen dus tot 11 uur in Langste Lijn. Na ruim 500 officiële wedstrijden en 284 doelpunten... is het afgelopen voor Ruud van Nistelrooy. De spits van het Spaanse Malaga maakte vandaag zijn afscheid bekend... op 35-jarige leeftijd. Een grote opluchting was het, vooral omdat hij zelf in staat was... te bepalen hoe en wanneer hij zou stoppen. Aan verslaggever Matthijs Westraat vertelde van Nistelrooy... dat zijn besluit al enige tijd geleden gestaltebron te krijgen. Ja, ik moet zeggen, na de winterstop uh, begon ik uh, mezelf uh, te analyseren... laat ik het zo maar noemen. En uh, kwam ik tot de conclusie dat ik, dat ik fysiek uh, mijn limiet heb bereikt. En uh, toen ik dat eenmaal helder in mijn hoofd had, kon ik daar... Uh, de drie, vier maanden daarna nog, nog heel goed mee vooruit. Invalbeurten, wat minder trainen. Toch een kleine bijdrage kunnen leveren in dit geheel. Uh, minder op het veld. Uh, als dat ik gehoopt had vooraf. Uh, maar goed, dat is ook de conclusie geweest die ik zelf heb genomen. En daardoor ook mede bepaald heeft dat ik, uh, dat ik nu heb gezegd uh, het is mooi geweest. Was het moeilijk? Ja, je gaat door uh, fases. Uh, in het begin, je komt hier met een heel... Uh, Verwachtingspatroon, Ook persoonlijk verwachtingspatroon met doelen om, uh, om hier uh, belangrijke speler te zijn. Met, met beslissende, beslissende acties en goals. Dat is het niet geworden. Uh, vandaar dat wat ik bedoel met een proces is dat je daar doorheen gaat. Je blijft dan uh, zo lang mogelijk vasthouden tot er een moment komt waarop je tot de conclusie komt van... Nee, dit, uh, dat zit er niet meer in. En dan ga je bijschakelen. En op dat moment dan, uh, dan valt eigenlijk het plaatje ineen. Is het zo dat je teleurgesteld was in je eigen kunnen, je eigen presteren... wat je aan het denken deed zetten? Ja, die teleurstelling was de basis daarvoor. Kijk, dat, je, dat ik niet mijn, mijn, doel, mijn persoonlijke doelen haalde... niet mijn niveau haalde wat ik, wat ik voor ogen had. Die teleurstelling die, die was, denk ik, bepalend in, in dat verdere proces... Waar, waarop je verder gaat denken... Uh, je gaat analyseren van ah, ik ben 35, uh, bijna 36, uh, 18 jaar in het uh, voetbal erop zitten. Uh, twee zware knieblessures gehad. Op dat moment neem je de beslissing uh, om te denken van ja, dit, uh, dit is het aan het einde van het seizoen. Er is ooit wel eens sprake geweest van dat je misschien je carrière wel eens zou afgaan ronden bij jouw club PSV. Is dat nog niet opgekomen? Nou, ik heb dat inderdaad toen ik voor Malaga teken uh,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 dat, dat spijt me dan. Dat spijt me wel. Maar uh, ik heb uh, mijn eigen toekomst willen bepalen. En, uh, en niet aan beloftes uit het verleden willen vasthouden. Ja, een fantastische carrière. Met misschien een uh, ja, toch wat vervelend breekpunt. Is het een breekpunt, de, de blessure? Is dat een kantelpunt geweest in jouw carrière? Ja, de, de eerste blessure niet uh, in, in 2000. Die, die blessure, daar ben ik 100% van hersteld. Natuurlijk uh, kostte me dat 7, uh, 8 maanden. Daar kwam ik fantastisch op terug. Daar ben ik eigenlijk mijn carrière, heb ik daarmee extra dimensie kunnen geven... door de arbeid die ik in die revalidatie heb verricht. De tweede blessure op 32-jarige leeftijd, de kraakbeenblessure... en daarvan terugkomen, dat was, dat was enorm zwaar. En überhaupt nog terugkeren op het veld was ja, bijna onmogelijk. Maar dat heb ik gelukkig kunnen volbrengen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat na die tweede blessure dat ik niet meer het niveau op kunnen halen wat ik, wat ik daarvoor wel had. Als je even terugkijkt op clubgebied, wat is dan voor jou je absolute hoogtepunt geweest? Ja, ik denk toch mijn periode toen ik voor PSV tekende, dat ik in 1998 in, in daar, daar tekende en voor kampioenschappen ging spelen en Champions League ging spelen. De debuut maakte in de Nederland zelf al. Eigenlijk tot en met mijn, mijn, mijn tweede blessure in, in 2008. Die acht jaar uh, tussen PSV, Manchester United en Real Madrid. Waarin ik eigenlijk, uh, dat waren mijn, mijn allerbeste jaren. En uh, daar kijk ik uh, uh, met, met heel veel plezier op, op terug. Ruud van Nistelrooy, 18 jaar lang betaalt voetbal... een periode vol doelpunten, maar ook met de nodige conflicties. Op 17-jarige leeftijd debuteert Ruud van Nistelrooy... in het betaald voetbal bij FC Den Bosch. Zijn scorend vermogen wordt enkele jaren later duidelijk... als van Nistelrooy is overgestapt naar Herenveen. En Radomski, ja. En dan is daar het doelpunt van Van Nistelrooy. En dat vind ik een... Uh... Hele knappe, snelle combinatie. Al een jaar later verkast hij naar PSV... waar hij als international echt doorbreekt. In totaal komt Van Nistelrooy in zijn eerste seizoen tot 31 treffers. Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Van Nistelrooy. Een groot doelpunt, een groot doelpunt van Ruud Van Nistelrooy. De topclubs hebben de topscorer in Nederland in het vizier gekregen. En Van Nistelrooy is dichtbij een transfer naar Manchester United... Als het noodlot toeslaat. Alles ah! ah, fout. Schrapelijk je. Een zware knieblessure gooit roet in het eten. Maar een jaar later maakt hij voor 67 miljoen gulden alsnog de overstap naar Manchester United. Goedenavond. Een jongensdroom is alsnog in vervulling gegaan. Ruud van Nistelrooy heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract met Manchester United. De blessure vertraagt niet alleen de overstap naar Engeland. Ook het EK van 2000 gaat aan hem voorbij. Waardoor hij pas in Portugal 2004 zijn eerste grote toernooi speelt. En ook hier komt hij tot scoren. Van Hooydonk! Ja! Van Issterooy! Van Issterooy! Dat ene moment toch! Dat ene moment! In het Nederlands elftal komt het ook vaak tot conflicten. Boos om een foute wissel schopt hij een bidon naar bondscoach Dick Advocaat... En na het WK van 2006 spreekt hij in een geruchtmakend interview... zijn ongenoegen uit over Marco van Basten. Die laat hem toch weer terugkeren. Waardoor ook tijdens het EK in 2008 voor Van Nistelrooy wordt gejuicht. De 4,5 minuut. Wesley Sneijder. Achterin is Auyer. En daar is ook het doelpunt van Van Nistelrooy. Nu valt die bal wel eindelijk goed. En is daar de kans. Tegen Hongarije in 2011 speelt Van Nistelrooy zijn 70ste en laatste interland... waarin hij zijn 35ste doelpunt in dienst van Oranje maakt. Ruud van Nistelrooy is inmiddels via Manchester United en Real Madrid aanbeland bij HSV. Maar ook daar moet hij vertrekken. Hij keert terug naar Spanje, waar hij in Malaga zijn allerlaatste werkgever vindt. Daar neemt hij op 35-jarige leeftijd afscheid. Met een mooie erelijst voor zichzelf en de voorronde Champions League voor zijn club. We praten door over Ruud van Nistelrooy met uh, Henry van der Steen. Henry, goedenavond. Goedenavond, Jan. Schrijver van het Brabants Dagblad... en natuurlijk ook schrijver van een biografie over Ruud van Nistelrooy. Hoe zou jij in het kort de voetbal Ruud van Nistelrooy typeren? Nou, ik, ik heb dat boek uh, uh, vandaag weer eens uh, voor een stuk gelezen. Ik moet zeggen, uh, op de biografie van uh, Nico Scheepmaker uh, over Johan Cruijff... is er bijna geen betere voetbalbiografie verschenen, joh. Het is een geweldig boek over die Van Nistelrooy. En ik zal je vertellen waarom. De meeste voetbalbiografieën, dat zijn hagiografieën. Hè? Daar wordt nauwelijks een, een woord gemaakt over de wat mindere puntjes van, uh, van de held. Maar dat is bij Van Nistelrooy toch wel gebeurd. En uh, het is wel aardig dat je daarom belt. Want uh, uh, het viel mij op net in het, uh, in het uh, interview. Dat daarna PSV viel. En dat van Isteroijer zei. Ja, ik had eigenlijk beloofd om mijn carrière te beëindigen bij PSV. Maar daar ben ik op terug moeten komen. En ik ben zo ontzettend benieuwd. of dat de komst van Dick Advocaat naar PSV daar een rol bij heeft gespeeld. Want. We, we weten allemaal uh, dat hij niet alleen die bidon met water uh, uh, wegschopte uh, uh, in Praag... in de uitwedstrijd tegen Tsje Tsjechië, maar dat hij advocaat hen ook voor lafaard lafhaard En ik kan me voorstellen dat dat nog steeds meespeelt. En uh, het zal mij niet verbazen als ooit duidelijk wordt dat uh, advocaat uh, naar PSV is gekomen... op voorwaarde dat Nistelrooy uh, niets zou terugkeren... En andersom, dat de weg voor Van Nistelrooy terug naar PSV, waar, waar hij fysiek natuurlijk nog moeiteloos een jaartje had, uh, had kunnen spelen, uh, is afgesneden door de komst van advocaat. Ja, maar, maar zet hem eens in een rijtje met Kruif Bergkamp van Basten Kluivert. Ja, dan noem, noem je wel grote. Uh, Grote verschillende spelers natuurlijk. Kijk, Kijk, Van Nistelrooy heeft een prachtige carrière gemaakt, dus, uh, zonder twijfel. Was een hele goede voetballer. Geen geweldig grote voetballer overigens. Uh, ik zou hem eerder typeren als een, als een betere Jan Mulder. Die heb ik uh, nog op het netvlies staan toen hij bij, uh, bij Anderleg speelde. Een opportunist, een, uh, een, uh, een man die recht op zijn doel afging. En dat was ook, dat was ook uh, Van Nistelrooy die het van zijn fysiek moest hebben, van zijn doortastendheid, van zijn doelgerichtheid. Meer dan van zijn, van zijn techniek. Uh, geweldige carrière, maar uh, geen speler zoals, uh, zoals Bergkamp natuurlijk... die ons, die ons heeft uh, vergast op, op, op het heerlijkste voetbal denkbaar. En dat geldt ook voor Van Basten dat geldt voor Cruijff. Maar uh, alle credits verder voor, uh, voor Van Listerooi hoor... want uh, het is een geweldige spits geweest met een schitterend record... Uh, ...zowel in Nederland zelf als bij zijn clubs... ...wat hij, wat hij bij Manchester United heeft uh, gepresteerd die jaren. Dat, uh, dat is echt geweldig. Ik moet zeggen, ik heb vaak gedacht... ...dat hij uh, die geweldige prestatie medeleverde... ...omdat Ferguson natuurlijk een, uh, een dictatoriaal soort manager is. Uh, en, en Van Hesterhooy is niet een vermontjegeval. geval, is eigenzinnig, is lastig. Hij is ook uh, een beetje arrogant... Hij uh, overschat zichzelf natuurlijk nog wel eens. Hij is, uh, hij is zeer explosief en dat heeft conflicten opgeleverd met, uh, met advocaat, met Van Basten. Dat heeft heel, heel erg onplezierige tafereelen uh, opgeleverd op, uh, uh, op en buiten het veld. Dat, uh, dat moet je niet vergeten. Dat wordt heel vaak wel vergeten om, omdat ja, iedereen, iedereen houdt van Ruud. Uh, de man heeft een imago opgebouwd... Uh, uh, dankzij een uitgekiede PR en marketingtactiek tactiek, uh, van een, van een heel aardige Brabantse jongen. En dat, dat is hij ook, maar er is nog een andere, is nog een andere uh, van mister hooi. En nou um, ja, die staat uh, in het boek beschreven. Ja, uh, even over die carrière nog. Hè. Hij ging vanuit Manchester United, die mooie periode daar. Ging hij naar Real Madrid, daarna ja. ging hij naar de Bundesliga. Maar was zijn carrière na Real niet eigenlijk al een beetje voorbij? Misschien moet je zeggen dat uh, uh, uh, uh, zijn carrière naar Manchester United uh, uh, over zijn hoogtepunt... Uh, oh, ja, in Spanje. Heeft, hij heeft, hij heeft, hij heeft, jawel, uh, maar, maar de, van, de, de spits van Real Madrid maakt uh, zo ongeveer 50% kans om topscorer van, van, van Spanje te worden. Hè. En hij heeft twee titels uh, uh, gehaald, dat is ook waar. Het voetbal was niet, niet geweldig. Zijn uh, beste voetbal heeft hij toch bij, bij United gespeeld, voor mijn gevoel. Uh, maar goed, uh, het is natuurlijk, een, uh, als je Real Madrid op je conduitenstadium staat, dat is natuurlijk top. Dat is, dat is absoluut geweldig. En daarna, ja, HSV. Uh, ik weet niet waarom dat hij daarvoor gekozen heeft. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat het om het geld ging. Ik kan me wel voorstellen, want hij is nieuwsgierig en intelligent genoeg om uh, ook de Bundesliga en Duitslanders dus mee te willen maken. Nou, dat, dat is dan, uh, dat is dan uh, uh, uh, gebeurd. Uh, maar het hoogste niveau, dat was natuurlijk uh, uh, al lang gepasseerd. En dat zie je ook terug in zijn... Uh, in, in zijn conduite staat bij het Nederlands elftal. Hè. Dat was uh, na het EK van 2004 was dat wel ongeveer... Uh, en dat is inmiddels acht jaar geleden. Toen was, hij, toen was hij nog geen dertig. Maar toen was ook, ook daar het hoogtepunt toch wel voorbij. Ja, want er had hij nog een, een, een beetje een vreemde rol... richting die schrijf, zegt richting Frieske... op het EK in Portugal. Ik heb dat voor, voor de biografie... Uh, overigens samen met Maarten van Helvoort uh, geschreven... Nog eens uitgevonden wat daar precies gebeurd is. Maar dat is op het schandalige af. En dat uh, uh, hij heeft die vri, uh, hij heeft die Fries. Euh, zo enorm beledigd en, dan, en, en zo, zo in het openbaar dat later Mourinho als coach van Chelsea daar nog eens gebruik van gemaakt heeft. En die heeft Frisk toen ook in het openbaar een thuissluiter genoemd. En als je dat doet, dan wordt dat nagevolgd en dan uh, heeft dat reacties tot gevolgd Dat is ook gebeurd. Die Frisk die is, die is uh, zodanig bedreigd dat hij uh, is moeten stoppen met sluiten. Uh, met, uh, met ja. En ik weet niet, ik weet niet of hij ooit een kaartje heeft gehad van Van Nistelrooy. maar die heeft daar een ongelooflijk dubieuze rol gespeeld. En als je, als je de, de film terugdraait van, van Nederland-Portugal uh, op dat EK... dan is er geen enkele reden uh, voor, voor Van Nistelrooy om Frisk te kritiseren. Te In hij had rood moeten krijgen voor een, uh, voor een gruwelijke overtreding... Uh, die Frisk uh, niet goed inschatten. en uh, uiteindelijk met geel En Niet eens voor de overtreding, waarschijnlijk. maar voor het gemekken van Van Nistelrooy. na de actie. Tot slot, Henry. Wat, uh, wat, wat gaat hij doen? Wordt het een trainer? Wordt het een analyticus op tv? Nou nee, ik, ik zie er geen trainer in, maar dat, dat gold voor Van Basten ook. Die, de, uh, uh, en een analyticus, nee. Ik heb... Ik heb uh, nee, ik geef het weer. Uh, uh, zo verken ik hem. Uh, voor, voor trainerschap heeft hij de capaciteit en het karakter niet. En uh, voor, uh, voor de rol van analyticus uh, m m mist hij gewoon uh, de ballen, want dan moet hij, uh, dan moet hij zeggen wat hij, wat hij eigenlijk vindt. Tenminste, dat wordt verwacht van een uh, analyticus. En uh, nee, daar is hij uh, uh, veel te graag aardig voor. We wachten af wat hij daadwerkelijk wil gaat doen. Henry van der Steen, schrijver van het Brabants Dagblad. En bovenal schrijver van de biografie van Ruud van Nistelrooy. dankjewel. Alsjeblieft. Amy Winehouse en Valerie. Voor twintig van de 36 spelers... die door bondscoach Bert van Marwijk zijn opgeroepen voor Oranje... begon de weg naar het EK vanmorgen in Hoenderlo. Nadat ze zich rond het middaguur hadden gemeld... volgde er aan het begin van de avond de eerste van drie trainingssessies. Bert Maalderink sprak over die eerste dag met de bondscoach Bert van Marwijk. Er kwamen 20 man binnen en er zijn nu al twee weg. Wat is daarmee aan de hand? Nou, daar hadden we al een beetje rekening mee gehouden. Oda John was geblesseerd. Hebben we hebben te kijken door de medische staf... En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 Nee, ik bepaal morgenavond pas uh, wie ik ben. Maar de informatie die ik krijg over Olajon, die uh, neem ik wel mee. Ja, en kun je daar iets over zeggen of helemaal niet? Nee, ik heb een enkeldesvuur. Dus we willen daar nog eens wat, uh, wat, uh, wat meer naar kijken. En dan uh, hoop ik wat meer informatie te krijgen. Sorry. Welke indruk heeft uh, Bruno op jou gemaakt? Ah, ik ga nu na één training niet alle spelers af wat de indruk ze gemaakt hebben. Ze hebben allemaal een goede indruk gemaakt. Dat heb je zelf ook gezien. Het is een hele gretige groep. Die, uh, ja goed, die uh, uh, misschien uh, vaak iets te enthousiast zijn. Maar dat is heel normaal, dat wisten we van tevoren al. Of ben je met je gedachten ook heel erg in Eindhoven geweest? Nee joh, totaal niet. Oh, want dat was toch een uh, verheugend bericht? Ja, maar goed, ik wist het al wat langer. Gefeliciteerd, dus, uh... is dat het waard? Nou, ik denk dat je, dat je hem moet feliciteren. Best van Marwijk over zijn schoonzoon, Mark van Mommel. Dan naar een andere PSV'er, Jeromeine Lens. We zijn een van de spelers die zich vandaag ook melden. De aanvaller van de Eindhovense club hoopt dat, hij, eh, ja, dat het dit keer beter met hem afloopt... dan in de voorbereiding op het WK. Ook toen stond hij tegenover verslaggever Bas Tichler. Twee jaar geleden stonden we hier ook. Wat weet je daar nog van? Dat ik uiteindelijk niet meeging naar het WK. Ja, terwijl iedereen dacht, die gaat mee. Want Lens was in vorm, enzovoort, enzovoort. En toen koos hij voor Babel. Inderdaad, ik, had, uh, ik zat in een goede periode toen. En uh, helaas mocht ik toen niet mee. En was je doodziek van? Nou, doodziek. Ik was meer trots op mezelf dat ik het uiteindelijk toch zo ver geschopt heb... om uh, tot aan de laatste vier afvallers te boren van het Nederlands elftal tot van een WK-selectie. En hoe anders is het gevoel nu? Nou, een beetje een twijfel. Ja, twijfelt niet, maar uh, een beetje een dubbel gevoel. Ik heb niet een, een, een heel goed seizoen achter de rug, wel een aantal hele goede maanden. En uh, ja, vanuit daar uh, probeer ik gewoon nu uh, de lijn door te trekken. En uh, hopelijk eindigt het dit keer anders. Ja. De bondscoach uh, kiest graag voor mensen die hij kent. Misschien dat hij toen, twee jaar geleden, toch koos voor Babel en niet voor jou. Als hij consequent is en hij doet dat nu weer... dan zou ik zeggen, ga je nu wel mee en dan misschien zeg maar Narsingh niet. Als jij, uh, als jij zegt dat hij dat zo, uh, zo uh, werkt, dan, uh, dan zal dat wel zo zijn, maar... Ik weet het niet. Ik denk dat het toch allemaal gebaseerd wordt op prestaties. En die moet je, die moet je op trainingsveld leveren. Jij weet in ieder geval ook Europees gezien wel wat meer hoe het werkt. Dat speelt wel een rol, denk ik. Dat, dat wel. Toen had ik misschien wat minder ervaring als, als een Bavel en een Elia. En uh, ik heb uh, toch twee jaar Europees gespeeld... waardoor ik uh, wat meer ervaring heb opgedaan. En, en dat, daar, uh, ten opzichte van, uh, van die andere jongens heb ik misschien uh, een streepje voor. Wat dat betreft. Twee jaar geleden zei je, was ik al blij dat ik bij die laatste club zat. Um, zou je nu, als je niet mee zou gaan, wel heel teleurgesteld zijn? Is dat anders geworden? Ja, natuurlijk. Ja, nu wel. Uh, ik ben twee jaar ouder, dus uh, ook weer wat minder kans om zo'n toernooi ooit mee te maken. En, uh, ik heb wel geproefd hoe dichter je erbij zit, hoe meer je ervoor moet gaan. En dat zal dit keer ook zo zijn. Hoe dichter je erbij komt, hoe, hoe, hoe, ja, hoe, meer je mee wil, hoe graag je mee wil gaan. En dat zal niet, niet anders zijn dit keer. En durf jij van jezelf te zeggen, ik hoor er ook gewoon bij, bij die 23? Nee, dat ga je mij niet horen zeggen. Maar ik, ik zal er wel alles aan doen om, uh, om bij die groep te, te komen. Jermaine Lens. De kop is er dus af. Oranje is begonnen met de voorbereiding op het EK in Polen en Oekraïne. En dus gaan we de komende weken eindeloos vaak praten met Bas Tegeler. Bas, ben je er helemaal klaar voor? Ja, de vraag is of jullie er ook klaar voor zijn. Ja, ja. Hey, van Marwijk en de, is dus vandaag in Hoenderloog begonnen. Ja, de mensen thuis zijn er wel klaar voor. Oh, van Marwijk, die is dus uh, begonnen in Hoenderloog met 18 uh, spelers uit de Eredivisie. Twee buitenlanders, boulou en Maduro. En hij zag er dus ook alweer twee vertrekken, zei hij. Ola John en De Jong van uh, FC Twente. Uh, ja, was, was dat een beetje het nieuws van vandaag? Uh, ja, zeker zit wel. Uh, want als je traint met een groep van 20 of nou ja, 18 uiteindelijk... Uh, waarvan je eigenlijk ook al weet dat er maximaal 5 of 6. Van die groep straks bij de echte selectie horen. dan zit je er toch wat anders naar te kijken. Um, nou, kijk, Luc de Jong is er wel eentje die er normaal gesproken bij zal zitten. Dus die heeft in ieder geval wel enige nieuwswaarde als hij dan ontbreekt. Maar goed, die krijgt dus wat rust. Maar met Ola John is het wel wat vervelender gesteld met die blessure. Ja, maar ja, veel meer het nieuws was er, er inderdaad ja. niet. Uh, die andere internationals, wanneer moeten ze zich allemaal melden? Uh, nou, het hangt een beetje vanaf. Het, het Leeuwendeel stroomt zeg maar in donderdag als de hele club vertrekt naar Lausanne voor een uh, trainingskamp in Zwitserland van een dag of tien. Uh, dat geldt uiteraard weer niet voor Arjen Robben. Want uh, ja, zoals je weet, die speelt nog een Champions League finale. Het merkwaardige is dat je eigenlijk zou zeggen... die moet daarna wel wat vrij hebben. Hè? Maar ja, je weet, drie dagen na de Champions League finale... speelt Nederland tegen Bayern München. Ja, en hij doet mee met, uh, met Nederland, hè? Ja. Eh, dat is namelijk nou eenmaal vastgelegd. En ja, je kan altijd zeggen, ik ben geblesseerd. Maar hij zal zich toch op een of andere manier wel moeten melden dan weer in Lausanne. Ja. Dan zal zijn hoofd ook niet echt naar staan. Dus dat, dat vind ik wel eerlijk gezegd een beetje ongelukkig allemaal. Eh, maar de, de Lausanne is zeg maar het, het, het startpunt van het leeuwendeel. Eh, Klaasje jan Huntelaar die raakte geblesseerd met, met, met Schalke. Heeft de bondscoach daar nog iets over gezegd? Nee, niet voor zover ik weet. Uh, de, maar ik... ik... Dat geldt natuurlijk... Voor, in deze fase is gek. Want je hebt ongelooflijk veel spelers die net een beetje last hebben van dit. Strootman had wat last van zijn knie. En Boeleroes die heeft net weer, is het net weer terug nadat hij wat last had van zijn teen. En Huntelaar, nou ja, dat, dat verhaal kennen we ook. Dus um, ja, ik denk dat de komende dagen we moeten uitwijzen... of het een meevalt en het ander misschien wat tegenvalt. En dan moet de bondscoach maar hopen dat het niet tegenvalt. Want ja, Pieters weg. En als je nog een aantal mensen zeg maar, uit je vaste kern zou verliezen... dan wordt de spoeling wel wat dunner. Dat blijft natuurlijk altijd een beetje het linken van... Nederland, hè? want ga je naar Brazilië dan heb je uh, 60, 70 topspelers waar je uit kan kiezen, maar dat is in Nederland natuurlijk niet zo, dus we moeten echt zuinig zijn op de mensen die we hebben. Ja, want jij hebt nogal wat sessies meegemaakt, um, tenminste, meestal waren alle internationals er gewoon erbij. Is je vandaag nog iets opgevallen? Nou, kijk, het gekke is, je zit, je zit te kijken naar, naar een selectie, uh, wat ik zei, waar er maar vijf normaal gesproken of zes van in de uiteindelijke selectie komen. Je merkt ook dat het niveau wat lager is. Want we hoorden net in dat gesprekje met de bondscoach wel van Marwijk zeggen... dat het allemaal wel meeviel. Nou, dat viel helemaal niet mee. Want die jongens deden allemaal wel hun best. Maar je ziet echt gewoon dat het niveau minder is. Simpele oefeningen, pazen, trappen, aanspelen. Gewoon strak en hard aanspelen. Dan de controle en de techniek hebben... om in één keer een bal meteen goed te leggen voor je goede been. Dat, dat, dat doen Van Bommel, Snijder. En die jongens doen dat blind. En dat is de jongens die vandaag op het veld stonden. Die kunnen dat gewoon niet op dat... Uh, momenten en op die snelheid. Ja, maar van die 18 spelers die nu op het veld stonden... gaan er natuurlijk maar vijf of zes mee. Dus... Natuurlijk, precies. Ja, dus je... Maar dat, dat, dat merk je dus. Dat is echt wel een, een groot verschil met zeg maar, de trainingen van Oranje... die ik normaal zie. En wat je nu ziet, nou ja, dat is ook helemaal niet erg. Want dit is gewoon de, de club die erachter zit. En dan zul je er inderdaad een paar van uitpikken. En de andere, nou ja, misschien is dat over een aantal jaren... Uh, stromen er nog wat van in. Dat zou maar zo kunnen. Ja. Maar het niveau is echt nog minder. Hoe ziet het programma eruit voor Oranje de komende week? Morgen trainen ze nog met, zeg maar, met deze groep in uh, Hoedelo. Dan uh, zijn ze, dacht ik, woensdag een dagje vrij. En dan donderdag uh, stappen ze in het vliegtuig naar Zwitserland. Daar uh, hebben ze trainingskamp in Lausanne. Dan vliegen ze dus nog wel even heen en weer naar München... om daar die wedstrijd te spelen. Dat is dinsdag. Uh, en dan blijven ze tot en met vrijdag in Zwitserland. Dus in de taal, zeg maar, dik een week... En dan vliegen ze zaterdagochtend weer naar Nederland. En het gekke is eigenlijk dat ze dan zaterdagavond meteen in Nederland de eerste oefenwedstrijd spelen. Dan zijn ze nog een dag of tien hier. Spelen ze in totaal drie oefenwedstrijden. De laatste is tegen Noord-Ierland, de welbekende uitzwaaiwedstrijd. Op 2 juni. En dan 4 juni, dan stapt iedereen weer in het vliegtuig op weg naar Krakau. En dan stapt iedereen op 8 juni weer in het vliegtuig. op weg naar Kharkiv. En dan spelen ze dan 9 juni de eerste wedstrijd. Nou, ja, ik voer eigenlijk alleen maar de eerste week. Maar goed. <laughs> dan nog heel even. Uh, uh, drie trainingssessies zitten we dus eigenlijk morgen op. En morgenavond weten we dus de eerste afvallers. Ja, want het, uh, zeg maar de groep van 36 wordt teruggebracht naar 27. Uh, uh, op het moment dat ze naar Zwitserland gaan. Nou, is daar overigens wel bijgezegd uh, ongeveer 27. Dus het zou in theorie ook nog kunnen dat de bondscoach misschien. omdat hij met een blessure niet helemaal zeker is... van iemand zegt, nou, ik neem er toch 28 mee. Maar ga uit van 27, dus ga ervan uit... dat we de donderdag, zeg maar... Euh, door acht namen een streep kan. We gaan je nog veel horen. Bas Tegenlucht, dankjewel. Jo. Oh my. I didn't know what it means to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 Twee weken geleden was ik samen met hem te gast... in het programma van Paul de Leeuw, de Engelse songwriter Michael Kiwanuka... en I'm Getting Ready. Geëmotioneerd nam Mark van Bommel zaterdag afscheid van AC Milan. Hij sprak perfect Italiaans. Anderhalf jaar speelde hij bij Milaan. Daarvoor in München en daarvoor in Barcelona. En vandaag werd hij gepresenteerd bij PSV, de club... waar hij tussen 1999 en 2005 ook al speelde. En daarmee lost hij een oude belofte in. Ik ben in 2005 ben ik weggegaan. Daar heb ik gezegd dat ik, dat ik terugkom...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 En PSV zeurt al twee jaar aan je hoofd. Dus je had zoiets van, laat ik het nou maar een keer gaan doen. Nou, ik heb al uh, die laatste zeven jaar dat ik weg ben, uh, heb ik altijd contact gehouden met PSV. En we zijn al een aantal keren dichtbij geweest. Er is er nooit echt van gekomen. Komt er een club als Milan tussendoor en dan denk je, nou, laat ik dat ook maar doen dan, toch? Ja, ja zo is het niet gegaan, maar zo kan je het wel uitleggen. Maar PSV is altijd, uh, is altijd in mijn achterhoofd gebleven. En die, uh, nogmaals, die belofte heb ik gemaakt en die wil ik, uh, wil ik ook nakomen. We hebben veel mensen jou zien huilen, sommige op tv, sommige op internet. Uh, jouw vertrek bij Milan, wat is de reden geweest voor jou dat je zo emotioneel was, zelfs na anderhalf jaar daar? Ja, het is een heel kort anderhalf jaar dat je dan zo emotioneel bent. Maar het was uh, een hele situatie rondomheen, rondom de club op Milanello. Uh, ze zeiden dat tegen mij als je naar Milaan gaat, dan kom je in een familie terecht. Maar het is ook echt zo, dat je in een familie terechtkomt. Dat is een beetje PSV en dan een stapje groter dat je daar op Milanello komt, dat al die mensen... je krijgt een band met ze, ook er is helemaal geen nijd... tussen bepaalde afdelingen, marketingafdelingen... met de persafdelingen, of wat dan. Er is één familie die denkt alleen maar aan winnen, winnen, winnen. Daarom winnen ze denk ik ook zoveel. En je bent ook echt een gedeelte... Een, een, je maakt ook deel uit van, van die familie. En, en iedereen wilde ook graag dat ik zou blijven. En dat is ook het mooie, dat echt iedereen van de, van de poetsvrouw... van de, van de, van de keuken... Van de mannen en, en vrouwen in de keuken tot aan, tot aan uh, dottor Galliani wilde dat ik zou blijven. En, en dat doet wel wat met je na anderhalf jaar. Dat ze dat al dan zo over je praten en zoveel respect voor je hebben. Dus, ja, dat kwam even eruit in dat moment. En ik kon het ook niet tegenhouden. Dan ga je werken met de Dikke advocaat? Jullie zijn allebei winnaars. Uh, met een gezamenlijk verleden bij deze club. Maar niet gezamenlijk uh, met elkaar gewerkt, hè? Nee, alleen in twee jaar bij het zelf al. 2002 tot 2004. Helaas heb ik het nog nooit gemist. Maar ik ben wel ontzettend blij en, uh, en trots dat ik uh, nu met advocaat kan werken bij, bij een club. Als je ziet wat hij allemaal gepresteerd heeft in de jaren... Ja, dan, moet je, dan, dan kan je alleen maar blij zijn dat je met zo'n trainer mag werken. Zou het kunnen dat met advocaat en met deze Mark van Bommel... Die nog, uh, waar het vuurtje nog behoorlijk bij brand zou te horen... Uh, dat dit precies is wat het PSV nodig heeft, wat misschien het afgelopen jaar ontbroken heeft? Ja, het blijkt wel omdat de mensen ons aanstellen uh, en, en terughalen dat dit uh, ontbreekt. Maar ik kan natuurlijk niet over de afgelopen seizoenen uh, praten. Natuurlijk wel van afstand. Ik heb contact gehouden met de familie van Kemenade, met Mart van der Heuvel. Uh, ik heb heel veel wedstrijden gezien. En als ik niet kon kijken, dan keken mijn, mijn zoontjes wel. En die hielden me wel op de hoogte wat er gebeurde uh, tijdens de wedstrijd. Maar het is heel moeilijk. Maar we zijn wel heel moeilijk om te zeggen wat er nou ontbreekt. Maar wij, wij hebben wel eigenschappen die PSV kunnen helpen. Circles rond, hè, want noem eens. De clubjes waar jij gespeeld hebt. Fortuna Zetat, PSV, Barcelona, Bayern München, AC Milan, PSV. De cirkel is niet helemaal rond dan, hè? Nee, dan zou je nog naar, naar Fortuna Zetat moeten. <laughs> ja. Zit dat er nog in? Want jij, bedoel, je tekent voor een jaar, maar het zou kunnen dat je nog twee of drie jaar blijft voetballen. Of in ieder geval in de trainerstaf komt. Ja, ik wil zo lang mogelijk voetballen zoals ik zo... Zolang als ik me goed voel. Ik voel me nou ontstekend. Uh, ik ben 35. Nou, we moeten dat van seizoen tot seizoen gaan bekijken. Daarom hebben we ook voor één jaar getekend. En gaan we samen verder kijken wat we doen. En daarna heb ik ook hier een contract getekend als trainer zijn. Dat is mijn ambitie. En, uh, en daar zijn we ook samen uitgekomen. Maar van Mommel terug naar Fortuna Zitter? Nee, nee, nee. dat zal uh, niet gaan gebeuren. Angelo Terwiel sprak met Mark van Mommel. Voor Furkan Alakmak was het een weekend met een lach en een traan. De traan was er nadat zijn favoriete club Venerbahce de Turkse titel misliep. Het verdriet poetste de Turkse Nederlander zelf weg... door de winnende te maken tegen FC Twente. En daarmee plaatste RKC Waalwijk zich voor de finale van de play-offs... en is Europees voetbal dichterbij dan ooit. Alakmak was daarmee de man van het weekend. Uh, ja, dat ben ik uh, gelukkig geworden. Uh, we hebben met het team een mooie overwinning geboekt... en, uh, en uh, op weg naar de, de finale... Wat doet een speler als hij in de Ducal zit tegen zijn trainer... zegt niet gewoon Ruud Brood, zit mij in de meneer... want ik ga er eentje inschieten. Uh, ja, dat klopt. Dat had ik uh, gezegd toen ik op de club kwam. Uh, en uh, hij had me erin gebracht en uh, ik maak het waar. En dat is dan uh, heel mooi. Wordt het een beetje bluf? Uh, jawel, maar maakt niet uit. Ik heb altijd de vertrouwen gehouden dat ik zou scoren. En uh, gelukkig is dat uh, gisteren gelukt. Zat er ook een beetje vrevel achter dat doelpunt? Want er was het afgelopen zaterdag wat gebeurd... Wat je slecht is bekomen, jouw club Venebatsje verspeelde de titel aan de van Galatasaray. Ja, dat klopt. Daar zat ik ook mee met de teamgenoten. Ja, die, gingen, die zaten al een lange tijd te ouderen met dat, dat Galatasaray-kampioen zou worden. En ik zei Venebatsje. Maar ja, op de wedstrijd van Twente dacht ik daarbij niet na en ging gewoon het veld op. En, en ja, ik bekroonde met een doelpunt een doelpunt uit de frustratie, want ze hadden ook je auto beplakt hè? met kalletessrij-stickers. Ja, dat klopt ook. Ze hadden het bestikkerd, maar het was wel een mooie grap. Maar ik was volop gefocust op de wedstrijd. Dus het was uh, niks met de galtstrijd te maken via teamgenoten. Je scoort, je wint, nou zijn in de finale. Het was leuk om deel te nemen, maar nu is het de finale. Stel maar anders. Ja, dat is natuurlijk wat anders, want dat is, uh, is ook een hele kleine stapje nog richting de UEFA Cup. En dat is natuurlijk heel mooi en uh, ik denk dat we het ook uh, wel gaan redden. Men zegt hier in Wauwijk, het is voordelig dat we eerst thuis spelen tegen Vitesse. Tuurlijk, als je het uh, thuis afmaakt, en dan uh, ja, kun je het uit zelf beslissen. beslissen. Als je dan zo bij erin komt, nou, dan kom je aan die linkerkant en dan? Ja, en dan krijg ik de bal en dan denk ik alleen maar acties maken. Uh, Proberen scoren, score assists uh, te leveren. Ja, dat is mijn taak eigenlijk. Dus ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Nou, het is 1-0 zijn jullie verder. Hoe lang het feest geduurd gisteren? Uh, voor mij tot 12 uur ging ik uh, de bed in. Want we moesten weer vandaag trainen in de ochtend. Dus ik uh, moet uh, rust nemen. Dat is belangrijk voor uh, donderdag. En ook nog even naar de videobeelden kijken naar van die mooie goal. Ja, zeker. Dat heb ik, uh, ik denk al tien keer of zo heb ik dat wel gekeken. Ja. Dit is feest. En is nou het verdriet van het verlies van de titel van Venebadje voorbij? Uh, jawel. jawel, Want uh, uh, ik speel bij RKC, dus uh, hier heb ik al mijn focus op. En dat is een club zeg maar, waar ik voor ben. Ja, maar dit is mijn werkgever, dus uh, dit is uh, wel mooier. Furkan Alakmak, speler van RKC. Hij sprak met Rob Fleur. Donderdag en zondag dus RKC tegen Vitesse om Europees voetbal. En dan nu het hoogtepunt van de uitzending, Rick Ashley. zou er van Rick Ashley zijn geworden uit 1987, never gonna give you up. We gaan het even over de Giro d'Italia. Gisteren bereikten de renners het meest zuidelijke puntje van de Ronde van Italië. En vandaag gingen ze dus weer een stukje naar het noorden. Na twee ritten met echte bergen stond er vandaag een relatief vlakke rit op het programma naar Frosinone. Joost van den Berg, je hebt die etappe gevolgd. Uh, werd het inderdaad zoals verwacht een etappe voor sprinter Mark Cavendish? Het werd inderdaad een etappe voor de sprinters, maar niets voor Mark Cavendish... want er ging van alles mis in de laatste bocht. Er waren uh, wat mannen weggereden, twee Nederlanders. was heel interessant trouwens, even tussendoor... In de koproep zaten Martijn Keizer en Brian Boujac. Dat zijn twee Nederlanders. Die hebben allebei al eerder in de aanval gereden deze Giro. En het leuke is, ze kennen elkaar van Rabobank Continental Team 2010. Dus ze kennen elkaar goed. Twee jongens van een jaar of 24. Maar die aanval ging nergens heen. Want er kwam natuurlijk een massasprint. En in de laatste bocht ongelofelijke chaos. Dat was al aangericht door Joaquim Rodriguez. Die was iets eerder in de aanval gegaan. Daardoor was de sprint wat ontregeld. Was Kevin de controle kwijtgeraakt. Er ook een beetje. Een beetje achteruit gereden in het peloton. Maar goed, de sprint kwam er. Nog één bocht. Gos ligt voorop. En die maakt een soort stuurfout. En daarachter kukelt Cavendish over Haido heen. En er gaan er nog drie, vier onderuit. En er stuiven wat onverwachte mannen naar de finish. Jonge Italiaan voorop. Giacomo Nizzolo. Maar die wordt in de slotmeters voorbijgestoken door de Spanjaard Ventoso. En die wint voor Felline en Nizzolo. Lachende reden. Ja, echt iets voor die Ventosso, sterke jongen van Movistar. Die, die ploeg heeft het al een aantal keer geprobeerd deze ronde en vandaag is het raak. En uh, ja, hij wint er elk jaar eigenlijk wel één sterke man, een jaar of dertig. Die twee Nederlanders die jij net noemde, uh, is het eigenlijk opvallend dat die zo vooraan meerijden? Ja, het is een soort gretigheid. Je moet het toch maar wel doen. Het is een grote ronde en de belangen zijn natuurlijk groot dat je in de kopgroep belandt. En als je dat dan twee keer doet in een week, want dat geldt voor zowel Keizer als Boel Jacques, dat is een jongen van Turkse afkomst, vandaar die naam. Hij woont in Almere. Ja, dan is dat gewoon knap. Dan rij je heel alert. En dat is iets dat bijvoorbeeld de Rabobankploeg op dit moment iets minder doet in de, de Giro. Etappen voor de sprinters en dus geen consequenties voor het algemeen klassement? Nee, niet echt. Het had wel gekund natuurlijk, want het was nogmaals een chaos. Maar wat heel goed was, de roze truidrager, de Canadees Hesjedaal, zat in die sprint helemaal voorin. Hij werd zevende en heeft zijn positie dus met verve verdedigd. Dan nog even vooruitkijken naar de dag van morgen. Wat staat er dan op het programma? Ja, dan gaan ze naar het, uh, het, het Bedevaartsoord, Assisi. Mooi stadje natuurlijk. Precies midden in Italië. En dat is een aankomstheuvel op. Dat kan weer alle kanten op. Dan kan het weer Rodriguez dag worden. Dan kan Heshera het lastig krijgen, want er zijn morgen wel bonificaties. Het kan een interessante finish worden in een Giro... die tot nu toe een beetje nog steeds in de slaapstand staat. Joris van den Berg, dank je wel. Al tientallen jaren spreekt de verhouding tussen Jan Raas... en de inmiddels overleden ploegleider Peter Post tot de verbeelding. Wilrenner Raas en ploegbaas Post vormden een succesvol duo... in de tijd van TI Rally. Maar de twee raakten gebroeierd en spraken nog amper een woord met elkaar. Wielenliefhebbers hebben altijd gegist naar de oorzaak... maar in zijn vandaag gepresenteerde boek... geeft Peter Bonthuis een klein kijkje in de keuken. Bonthuis was assistent van Peter Post en begeleide ook Jan Raas. De speelt begint, Jan Raas heeft de kop genomen, heeft zijn range. geplaatst. 9 uur, 40 minuten en 6 seconden zijn voorbij gegaan. Hier komt Raas, Raas, jawel! Ze hadden natuurlijk een, een, zeg maar een gelijkbelang. Dat was de ploeg en de overwinningen en geld wat daarmee te maken heeft. En ja, de ego's, ja, ze wilden allebei wel een soort baas spelen. Later is Jan ook met een eigen ploeg begonnen, daar kon je dat ook zien. Heel erg zijn stempel erop gedrukt. Maar goed, dat, ja, noem het maar de ego's. Verschrikkelijk zoals hij hier keer gaat. Steeds maar weer renners het raf, daar gaat er weer eentje. Ik kan nog niet precies zien wie het is. Maar vooralsnog zit Raas er nog steeds bij. De Tour van 1979. Jan Raas rijdt in de groene trui. U rijdt ook in het peloton, in de auto. Um, in wat voor functie op dat moment? Nee, ik reed als uh, in een ploegleidersauto, dus ik, uh, ik volgde Jan Raas. En uh, op een gegeven moment was de etappe naar uh, Roubaix, op de kasseien. En uh, ja, op het moment hij ging een bocht in en kwam daar niet meer uit, was gevallen. Het is heel ernstig uh, wat hier gebeurt. Jan Raas is uh, gevallen. En het lijkt ernstig, het lijkt zeer ernstig. In een klein bochtje is hij gevallen. En we hebben hem nog drie keer op de fiets gezet, maar uh, ja, toen, toen wilde hij op een gegeven moment niet meer. Hij probeerde het wel, maar het gaat niet. Het gaat gewoon niet meer. Op een gegeven moment uh, zei Jan, uh, ja, stop hem maar mee. Want uh, weet je, het gaat niet en ik uh, stop hem mee. Meer bezig met de Tour de France blijft Jan Raas. Die hier in de straten van een klein dorpje het definitief opgeeft. Die nu in de ziekenwagen wordt geladen. En aan wiens lijden op dit moment dan... wat betreft het wielergebeuren dat de, de Frans 1979 een einde komt. Ja, Peter Post dacht absoluut dat hij nog verder, uh, verder had gekund. Dus, uh, ja goed, hij maakte ook niet een hele zwaar aangeslagen indruk. Maar goed, hij is in het ziekenhuis is die vervoerd. Ik ben met hem naar het ziekenhuis gegaan. En daar is hij onderzocht. En uh, uiteindelijk kan ik me alleen niet meer herinneren... of hij die nou diezelfde dag nog naar huis ging... of dat het de dag erna was. Dat, dat weet ik niet meer. Ze hebben een hele tijd niet met elkaar gesproken. Jan Raas en Peter Post... De verhoudingen waren op zijn minst broos te noemen. Ik heb nog met Ruud Bakker, de verzorger van de Rallyploeg, toen gesproken. En die zei, ja, er is ook best in Zesdaagse, er is natuurlijk wel eens iets gebeurd. Ja, ik, ik ben er dus bij geweest. Ik heb het dus, dus aan de lijve gevoeld wat er gebeurde. Met, met, met tussenrazenpost en posten. met name wat hij schrijft over die Zesdaagse van Rotterdam. Ja, dat was een hele rare situatie natuurlijk. Dat, dat twee renners die feitelijk uh, al twee keer van partner gewisseld hadden... dan, dan op, op één of twee rondes komen te staan. Het was sportief gezien klopte daar natuurlijk helemaal niks van. Ja, ik denk dat het uh, op een gegeven moment is misgelopen in de Zesdaagse van Rotterdam. Uh, Jan, Jan die had uh, gedacht om met een eigen ploeg te beginnen. Een nieuwe revue met Dirk Sauer en Pieter Storms. Die speelden daar een, een rol in. Die waren de verslaggevers daar? Ja, Dirk was, was de, eind of de hoofdredacteur. Die was de baas bij nieuwe revue. En Pieter was een van de, van de belangrijke journalisten. En die hadden afspraken gemaakt... Uh, dat, dat zij als co-sponsor van een nieuwe ploeg zouden gaan, uh, gaan werken met nieuwe revue. En een van de zaken was dan dat Jan de Zesdaagse zou gaan winnen in Rotterdam... waar hij overigens ook met een nieuwe revue-shirt uh, uh, reed. En ja, dat is een beetje misgegaan. De Post was daar achter gekomen en die had gezegd... ja, maar wacht even, zo makkelijk gaat het niet. Maar goed, je had een aantal koppels. En de, door allerlei valpartijen de laatste avond... Uh, Jan Raas die met Gert Frank uh, reed... Die werd ineens geconfronteerd met een koppel René Pijn en Patrick Secu. Ja, nou, en als er één onverslaanbaar koppel was, zeg maar, dan was het dat koppel. En Post heeft toen wel er alles aan gedaan en achter de schermen die, die gasten opgejaagd om, uh, om in ieder geval daar.. Uh, omheen te gaan en, en toen heeft Jan Raas... En de jury nog bij invloed, geloof ik? Ja, het ging nog over een... een, een ja, als je een nieuw koppel krijgt, dan, dan komen daar strafrondes bij. De Post heeft daar lang gediscussieerd met, met de jury... en heeft uiteindelijk ook zijn autoriteit aangebruikt... en gezegd, luister, zo gaat het zijn. En uh, ja, toen verloor Jan Raas uh, de zesdaags... en dat is wel, denk ik, het de absolute breekpunt geweest. Nou, wat er, wat er gebeurd is in de afgelopen twee jaar... ik denk dat we de scherpe kant en een klein beetje draag moeten halen... En wanneer het nodig is en wanneer het ook kan. Dat we elkaar niet al te veel dwars zodat er een ander gaat winnen. Peter? Ja. Ik hoop in ieder geval op een betere verstandhouding. Ja, er, er zal nog wel meer gebeurd zijn. Maar wat Peter heeft omschreven, dat is inhoudelijk juist. En, en uh, wat nog meer gebeurd is, daar dat, dat, uh, moeten we maar verder niet over praten. Dat, dat Het uh, is tussen twee mannen gebeurd en dat is het einde verhaal. Toch? Dit is een van de grootste... Uh, ja, uh, kwesties geweest in de, in de Nederlandse wielergeschiedenis. En toch heb ik het idee dat u, dat, dat u nog iets meer weet wat eigenlijk het antwoord zou zijn op de vraag van, van heel veel mensen. Van hoe, hoe kan dat nou gebeurd zijn? Ja, maar ja, de, de, de, de feiten die, die Peter Bondhuis genoemd heeft in zijn boek, die zijn al heel duidelijk. En, en dat, is, uh, dat, dat is in feite het verhaal wat, wat het belangrijkste is geweest. Er zijn nog wat dingen gepasseerd, maar daar wil ik nu niet over praten. Maar uh, het, het belangrijkste is, is die twee ego's die gebotst zijn. Dan ben ik zelf nog uh, relatief jong. Ik bedoel, ik heb die tijd nooit bewust meegemaakt. Dus ik heb het verhaal ook een beetje aan andere mensen voorgelegd. En uh, wat oudere mensen die dat toen wel bewust hebben meegemaakt. En toen werd er op een gegeven moment ook nog uh, gerept over een uh, zesdaagse in, in Bremen. Wat daar precies gebeurd, weet ik niet. Weet u dat? Ja, dat weet ik. Maar ik praat dan, uh, daar, daar praat ik niet over. Dat, dat is, uh, er, zijn, ja, er zijn niet veel mensen die daarover kunnen praten. En als raas erover wil vertellen, moet hij dat doen. Het verhaal van Peter Post en Jan Raas... en samen alle andere verhalen uit het voetbal, boksen en wielrennen... allemaal terug te lezen in het boek Topsport Intrigues van Peter Bonthuis. Hier wordt een reportage van Steven Dalenbouwt. Bokster Januska-Fontijn heeft met een zege op de Nieuw-Zeelandse Hurricane Doyle... de derde ronde bereikt van de WK-boksen in China. In de derde ronde treft ze um, Volnova uit Kazachstan... en daarna ook nog Guneri uit Turkije. Fontijn moet in China bij de eerste drie Europeanen eindigen... en dan is een ticket voor de Spelen in Londen een feit. En slecht nieuws vandaag voor John Guidetti van Feyenoord... want de topscorer van de Rotterdamse club... is door bondscoach Erik Hammeren niet opgenomen... in de Zweedse selectie voor het EK-voetbal. Volgens de medische staf van de Zweedse bond is de 20-jarige aanvaller niet fit. Manchester United legende Gary Neville treedt toe tot de staf van het Engelse voetbalelftal. Neville kwam 85 keer uit voor het Engelse elftal en was sinds 2011, toen hij afscheid nam als voetballer... tv-analyticus bij de Britse zender Sky Sport. En over Manchester United gesproken... daar heeft Paul Scholz juist bekendgemaakt dat hij nog een jaartje aan zijn carrière plakt. Hij is inmiddels al 37 jaar de middenvelder. Aston Villa heeft trainer Alex McLeish na een seizoen alweer ontslagen. mensen redde de club op de laatste speeldag voor degradatie. Roberto Martinez van Wigan Athletic wordt daar genoemd als mogelijke opvolger. En Holger Stanislavski wordt de nieuwe trainer van de uit de Bundesliga geregedeerde FC Köln. Stanislavski was afgelopen seizoen werkzaam bij Hoffenheim. Waar hij werd ontslagen en daarvoor was hij trainer bij St. Pauli in Hamburg. De club waarmee hij naar de Bundesliga promoveerde. In Keulen volgt hij de interimtrainer Frank Schäfer op. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langs de lijn Zometeen hier op Radio 1 met het oog op morgen met Eva Jinek en Langs de lijn is weer terug morgenavond om 10 uur. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 Dit is Radio 1.